Goedemorgen en leuk dat je luistert naar 4.7. Het is inmiddels bijna drie minuten over vier. En het is zondag 1 april. En daar wil ik het dit uur met je over hebben. Wat is de allerbeste grap die jij ooit hebt uitgehaald? Of ben je er wel eens met open ogen ingestonken in een grap? Zoals mij echt regelmatig overkomt, kan ik je eerlijk vertellen. Laat het weten. Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. Wij vroegen alvast een paar mensen naar hun grappen. En dit is wat ze daarover vertelden. Uh, ik, heb ooit, ik ben een vrouw. Ik heb ooit tegen de kinderen gezegd... dat er bij ons op school een spijkerbroekenreclame zou worden opgenomen... van een heel bekend merk. En dat ze allemaal met een spijkerbroek en een wit t-shirt op school moesten komen. En ze waren allemaal met een spijkerbroek en een wit t-shirt op school. En toen zei ik, 1 april <lacht> vonden ze niet leuk. Ja, we hebben een keer een... Uh... Ik werkte altijd bij de Albert Heijn. En daar hebben wij toen uh, bij voorverjaardag lege flessen gegeven met al onze vrienden. Dus we hadden we hele aanhanger vol lege fles. Iets van uh, duizend fles of zo. Dus dat was, uh, dat was wel leuk gegeven natuurlijk. Uh, nou, dat denk ik dat het leukste grap is. Uh, er zijn er vast nog wel meer, maar dat kan ik er niet meer bedenken. Een uh. zout in het water doen en dan uh, laten drinken. Nou, dan uh, denken ze dat het lekker is en dan is het vies. Ah, ja, is het. <laughs> oh, ik heb nog nooit een 1 april grap uithaald, volgens mij. Ja, dat was even een voorbeeld van alle 1 april grappen die mensen zo al hebben uitgehaald. Heb jij ook een 1 april grap of ben je er wel eens in ingestonken? Laat het weten, je kunt bellen op 0800 1121. Rick, een hele goede morgen. Hele goede morgen. Ja, jij hebt wel eens een keer een hele flauwe grap bij een vriend uitgehaald, heb ik gehoord. Wat heb je gedaan? Ja, wij hebben een uh, vriend laten huilen zelf? Oh, dat is helemaal niet zo leuk eigenlijk. Mooi geluk. Wat heb je gedaan dan? Nou, we hadden met een vriend een wijs gemaakt dat ik zwanger was. Die had een wacht even, je bent een beetje slecht te verstaan, uh, Rick. Maar je had een, uh, je had een, vriendin of je had een vriend wijs gemaakt dat zijn vriendin zwanger was? Ja, samen met. Samen met zijn vriendin zelf. Hé, hey Rick, ik kan je erg slecht verstaan. We gaan je zo meteen uh, even proberen nog een keer te bellen. André, een hele goede morgen. Ja, morgen. Ja, jij hebt... Uh, heb je, wat voor een grap heb jij wel eens uitgehaald? Nou ja, ik ben vorig jaar ben ik te pakken genomen door, uh, door mijn kinderen met een uh, stropdas wat ik uh, op moest voor, uh, voor een bruiloft. Ja. En, nou ja, dat, uh, dat uh, was redelijk goed geslaagd. Dus dit jaar, uh, ik ben nu op weg naar huis van mijn werk en ik moet om uh, tien uur moet ik weer beginnen. Dus uh, ik ga nu naar huis om een uh, ontbijt klaar te maken voor uh, mijn vrouw en kinderen. Mm -hmm. En dan uh, zet ik daar uh, vier eieren op tafel. <laughs> waarvan ik uh, één ei leeggezogen heb en één ei gewoon rauw. Yeah. En uh, een schaal met uh, twee eieren uh, op tafel er nog bij. Dat ik zeg, jongens, één uh, van jullie, uh, dat weet mijn vrouw dan waarschijnlijk wel. Die zal wel denken van, jongens, uh, eigenlijk het klopt die hier niet. Want er staan nooit twee eieren extra op tafel. Mm -hmm. Maar uh, mijn kinderen zullen waarschijnlijk... Uh, <laughs> Eén ei uh, op hun hoofd uh, los willen tikken. <laughs> ah, Wat flauw, hoe oud zijn je kinderen, André? Uh, 9, 8 en 5. Oké, okay. maar wat hebben ze nou nog vorig jaar met jou uitgehaald met die stropdas? Wat was dat voor een. Ja, was een, was een, ik zal er niet over uitweiden, want dat was niet, uh, niet uh, heel erg leuk, vond ik. Maar zij vonden dat natuurlijk wel uh, heel erg prettig. Dus uh, het, was, het was een grap uh, met, een, met een, uh, een knoop. Ik had hem, uh, ik had hem geknoopt. Ja. En ik heb mijn stropdas omdat ik ze nooit eigenlijk heel vaak om heb, uh, altijd geknoopt in, uh, in de kast hangen natuurlijk. Ja. Dus, en dat, uh, dat bleek uh, ingesmeerd te zijn met een of ander uh, vies goedje. Op het moment dat ik mijn stropdas uh, aantrekken wil, uh, <laughs> ja, zat uh, mijn... Uh, en mijn stropdas, mijn vingers en alles onder een of andere bruine smurrie die ik niet uh, heel <laughs> makkelijk af kon krijgen. <laughs> Het zijn ook wel echt de traditionele 1 april grappen dit hè? Ja, Lekker precies, elkaar ja. onderkliederen en met de eieren. <laughs> nee dat is leuk hoor. Heb je nog een voorkeur voor welk kind uh, stiekem? Of is er één kind waarvan je denkt nou ik hoop eigenlijk dat hij dat ei uh, kapot stikt? Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb twee dochters en een, en een jongetje. Ik zeg en uh, ze zijn me al drie even lief en ik zet ze gewoon in de pan. Ja. En uh, ze pakken de eieren, alleen twee, uh, twee gekookte eieren die uh, zet ik apart. Denk je niet dat ze het dus, een beetje verwachten al? Ik denk het niet, want uh, mijn vrouw die houdt er sowieso niet van om <laughs> uh, gestoord te worden met nortvol manieren. Dus ja, ik zou het ook niet heel veel zien, want ik ben, uh, met tien minuten ben ik thuis. Ja. En dan spring ik in bed en over, uh, over vier uurtjes dan, uh, ben ik alweer op weg naar mijn werk. Zo, pittig dus, uh, werk heb je trouwens. Ik uh, ben vrachtwagenchauffeur, dus ja, je moet af en toe wat hè. Ja. Nou, dat nou, lijkt me pittig, maar vier uurtjes slapen en dan weer door. En dan ondertussen ook nog je kinderen voor de gek houden. Ja, dat gaat best goed komen, denk ik. <laughs> ik wens je er in ieder geval heel veel succes mee. En uh, nou, we horen wellicht volgend jaar wat eruit is gekomen. André, nou, dank je wel. Wie weet, hey, goeie zondag. Dank je wel. En heb jij ook een leuk verhaal over 1 april, laat het weten op 0800-1121... 0800-1121. Wij gaan eerst naar muziek. En dat is van Juna en volgens Dennis. Onze jongen van BNN University. Die je aan de telefoon krijgt als je belt. Is dit echt een plaat die heel goed gaat scoren de komende tijd. Juna, live your life. We hebben deze ochtend 1 april over 1 april grappen. Heb jij wel eens een keer een hele flauwe grap of een hele goede grap... bij iemand uitgehaald of ben je er wel eens ingestonken? Laat het weten, je kunt bellen op 0800-1121. Mariska, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij gedaan? Um, jaren geleden bij mijn ex. Uh, ik had zijn auto meegenomen. En ik uh, kom terug van het werk en toen ben ik op mijn bijland stil gaan staan... En toen belde ik me op, ik ben zo'n blondje. Ik zeg, oh schatje, <laughs> ik heb net getankt. Maar uh, ja, nu ben ik uh, een eindje verder gereden. Hij stopt er en opeens zat hij stil. <laughs> hij zegt, wat heb je erin gedaan? Ik zeg, benzine? Het is al trekker. En net op het punt dat hij dat hij me op wil halen toen heb ik gezegd 1 april. Maar hij vond het echt niet grappig. Maar je zegt net, ik ben een blondje. Ja joh. En dan moet je er een beetje gebruik van maken. Hè? Ja, nee, dat was wel leuk. Ja, en hoe reageerde hij daarop? Ja, niet, echt gewoon niet relaxed. En normaal loopt hij mij altijd in de zijk te nemen, dat vind hij grappig. Yeah. Maar uh, nee, ik heb, echt de hele, ik, heb, ik heb de hele avond natuurlijk in de deuk gelegen, dus dat maakt het voor hem ook niet echt uh, veel beter. <laughs> nee, hij voelde zich eigenlijk genomen door een blondje. Ja, precies. dus hij is iets te veel trots, hè, die man soms. Ja, yeah. <laughs> precies. Ben je er zelf eigenlijk wel eens in getuimd in van dat soort flauwe grappen? Nee, flauw, nou, ik, ja, ik, ben... ik vind het eigenlijk wel een goede vlaggrap, hoor, als je je vriend die uh, de hele tijd jou een beetje voor de gek zit te houden, uh, even terugpakt. Ja, nee, hij, zelf, uh, hij was zelf niet zo intelligent om die uh, dingen te verzinnen. Maar ik, ik ben heel makkelijk in de zijk te nemen. Als ze me een beetje pesten, weet je wel, dan ga ik altijd helemaal op in. Ja. En uh, dat vinden die mannen altijd helemaal grappig. Maar uh, ja, ik blijf intuimen. Maar dat is ook vaak een excuus, dat als ze je pesten, dan kun je lekker zeiken. Dus ik vind het soms ook wel lekker om even te zeiken. En dit was al een heel aantal jaar geleden. Heb je daarna nog eens een keer zo'n grap uitgehaald? Nee, ik ben helemaal niet zo goed met grappen. Dus. En heeft deze grap ook echt veel voorbereidingstijd gekost? Heb je daar... Nee, ik zat echt zo net als nu. Ik bel spontaan de radio. Ja. Zat ik in de auto, ik maak spontaan een grap. Dus uh, nee. Oh, dat was Mariska. Mariska, dankjewel voor je verhaal. Barry, Barry is er ook niet... Nee, goed. Dan uh, heb je zelf een verhaal. Laat het weten. Je kunt bellen op 0800-1121. En waar ik ook wel benieuwd voor ben. Misschien heb je niet met 1 april een grap uitgehaald. Maar op een heel ander moment. En ja, heb je daar gewoon achteraf wel heel erg veel spijt van gekregen. Ook dat soort verhalen kun je, bellen, kun je me vertellen. Dat kan op 0800-1121. Dit is Home Again.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 So I'll close my eyes, look behind, I'm moving on, moving on, so I'll close my eyes, look Told. All this talk will make you old, so I close my eyes and look behind. I'm moving on, moving on, so I close. Home Again, Michael Chiwanuka. En ook dit is een nummer dat volgens Dennis, de regisseur van dit programma... hij is 16 jaar, ook echt een hele grote hit gaat worden. We gaan het zien. We hebben het deze ochtend over 1 april. Barry, goeiemorgen. Goeiemorgen. Jij ja, hebt echt een hekel aan 1 april, heb ik begrepen. Ja, ik, ik hoorde Soraya net al zeggen dat ik ben zo'n type die dan overal intrapt. Ja. Ja, ik ook dus, hoor. Ja, echt, je veters zitten los. Ja, ja ik kijk daar. ook altijd. Er vliegt daar een olifant en ik kijk omhoog. Ja, ja. en echt ieder, ieder persberichtje of ieder nieuwsberichtje, dat uh, gaat er als koek in. Ja. En ik ga er ook vol in mee en dan achteraf baal ik ervan dat het inderdaad weer gelukt is. Maar heb je dat altijd al gehad? Nou ja, eigenlijk altijd al ja. En ik ben ook helemaal geen type om een 1 april grap uit te halen. Mm -hmm. Want meestal vergeet ik het of het is niet origineel genoeg. Maar ik ben wel een goed slachtoffer om erin te trappen. En wat is, nou, wat is nou de flauwste grap waar je in bent getrapt? Misschien moet je je radio trouwens ietsjes achter zetten. Kan dat? Uh, ja, ik zal even. Ik kom mezelf ook heel hard uh, terug. Maar, ja. Um, ja, nee, de, de, ja, de flauwste grap die ik... Uh, ja, het, het, toch die veters en, en mensen die dan niet komen opdagen of te laat zijn of zo. Gewoon echt de hele flauwe standaard. Het is niet dat er echt een heel groot complot een keer achter zat. Nee, dat is me gelukkig nog niet overkomen. Ja. En uh, nou, je hebt er dus echt een hekel aan. Wat, wat ga je doen om de komende zondag door te komen? Nou ja, het is nu al heel laat, dus ik hoop dat ik heel lang kan uitslapen. <laughs> oh, daarom blijf je zo lang wakker. <laughs> dat ik dan pas om een uur of zes wakker word. Nee, nou ja. ja, nou ja. <laughs> Thuis gordijnen dicht en zo, dat soort dingen. Ja, maar ik bedoel, ik weet niet hoe oud je bent, Barry... maar bedoel, het is toch ook een beetje iets van... Uh, ja, weet je, basisschool, misschien middelbare school. Ik heb er ook op dit moment niet meer zo heel erg veel last van, hoor. Van al die 1 april grappen. Nou, ik wel? moet je zeggen... Dat, ik, ik ben blij dat het op een zondag valt, want mijn, uh, mijn collega's of zo die zijn wel daar, daar wel typisch voor. Ja, dan uh, je veto er los. Ja. ja. Nou Barry, ik wens je heel erg veel sterkte. Ja, dankjewel. En uh, ik hoop dat je tot zes uur slaapt en dat niemand je lastig valt <laughs> ik hoop het ook. Ja. Goed, dag. Doeg. Christia, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, he, he, he, Wat heb jij gedaan op 1 april? Heb jij ook een grap uitgehaald? Nou, nou ja, het, het was de bedoeling dat het een grap zou worden. Ja. Maar later is het uh, toch iets wel, eigenlijk iets wel anders geworden. Een uh, maand geleden heb ik uh, met een uh, klasgenoot ik, uh, dat het misschien wel uh, leuk zou zijn als ik zou uh, voordoen alsof ik homo was. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. Samen met uh, Thomas Vidal uit mijn klas. En uh, later dacht ik van, ja, weet je, je kan hier geen grap over maken. Ik, ik heb gewoon een veel ander idee. Misschien is het wel gewoon een, een, een, ja, een, een hulptool waar, waar anderen op mijn school van denken van, ja, weet je, hij neemt het voorbeeld. Hij komt er vooruit. Misschien kan ik dat ook wel doen. En uh, wat blijkt nou? In een maand tijd zijn er uh, vier andere jongens ook uh, uit de klas gekomen op mijn school. Ja, en, en, en nou is het inmiddels wel duidelijk dat het dus een 1 april grap uh, leek voor mij. En uh, ja, ik vind het eigenlijk best wel, uh, ja, het is toch uit iets goeds gekomen. Want ja, je kunt, je kunt hier geen 1 april grap van maken, maar goed. Op dat nee, moment maar heel daar... even voor de ja. duidelijkheid, Christian. Jij bent dus als 1 april grap uit de kast gekomen, maar ben je zelf ook echt homo? Of was dat nee, nee, nee, ook, is dat een ik, grap? Nee, nee, nee, nee. ik ben uh, heel erg uh, ja hetero eigenlijk, ja. in ieder geval van vrouwen. Maar je hebt als grap gezegd dat je homo was... en daardoor heb je getriggerd dat andere mensen durfden te zeggen dat ze, dat ze homo waren. Ja, precies. En de, weten mensen nu al dat het bij jou niet waar is? Of ga je dat pas maandag vertellen? Nou ja, um, 1 april valt op een uh, zondag. Ja. Dus ja, dan heb ik geen school. Dus ik heb het vrijdag verteld. En uh, eigenlijk voor de klas. En gezegd van, ja, nou kijk, uh, zo zit de vork in de stil. En, uh, en uiteindelijk is het... Uh, ja, tot een, ja, ik kan het wel zeggen, eigenlijk een succes ge gekomen, eigenlijk. Ja. ja, maar ik bedoel, waren mensen niet heel erg boos op je? Nou, nee, want, want het is zo'n taboe in Nederland van, uh, homo, uh, uh, uh, weet je wel. Ja. En, en nee, ze waren niet boos op mij. En, en, en er kwam zelfs iemand naar mij toe die uit de klas was gekomen ja. die maand En die zei van, hé, hey, bedankt, het heeft me echt geholpen. En, en dan denk ik van, ja, het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling, maar <laughs> ja, toch, ja, graag gedaan. Ja, maar hoe kwam je er überhaupt op om dat, om dat zo te gaan vertellen als een 1 april grap? Ja. Maar uh, dit was niet, niet vooropgezet dat je dacht, van, nou, dit is zo'n taboe... laat ik dit maar eens een uh, keer op deze manier proberen te doorbreken op mijn school. Nou, dat was, nee, dat was niet uh, in eerste instantie, nee. Maar, maar later wel. Want uh, ja, ongeveer na een week of zo dacht ik van, ja... Nu doe ik het wel echt om uh, te laten zien dat het, uh, het geen te te zijn. Want de reacties waren ook gewoon heel normaal. En iedereen trapte er ook gewoon in. Ja, maar je hebt en... dus ook een maand lang volgehouden dat je homo bent. Ja. Uh, hoe heb je dat gedaan? Ben je, heb, je er, heb je je anders gedragen dan normaal? Nou, um, nee, ik heb niet echt homelijke tintjes gebruikt. Want, uh, nou ja, ja, nee, dat kan ik niet. Maar ik, ik heb wel gewoon laten zien van, ik ben homo. En... En ik dacht eigenlijk dat ik echt negatieve reacties kreeg. Maar zelfs van, van, van die stoere guys op mijn school, zelfs die zeiden van ja, echt respect, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ja, dat had ik niet verwacht. En, en, en het, ja, het, wil toch, het wil toch zeggen dat het wel kan en dat het nog steeds kan en dat het geen taboe hoeft te zijn. Ja. Mag ik even vragen, hoe oud ben jij? En hoe, hè, hoe, dat, dat, in, om, in welke klas zit je? Misschien is dat meer. Uh... Ik, uh, ik zit op dit moment in de vierde, ik ja. uh, ben 17 jaar. Ja, en de, ja. Daar, die, al die andere jongens die uit de kast zijn gekomen, zijn ook allemaal 17? Ja, nee, ja, rond die richting. Uh, ja. 16, 17. Ja. Ja. Bijzonder verhaal, uh, Christian. Dank je wel voor het bellen. Ja, nee, graag gedaan. Ja. Heb je ook zo'n bijzonder verhaal? Laat het weten. Je kunt me bellen op 0800-1121. 0800-1121. En zoals je aan het verhaal van Christian al hoorde, waar een 1 april grap wel niet toe kan leiden. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij gedaan? Uh, ik, uh, ik werk op een school in uh, Groningen. Mm -hmm. En uh, de directeur die uh, gaat vrijdag vaker uh, ergens naartoe. En dan stond hij weer uh, met de auto een keer in de, in de file. En dan begint hij zich te vervelen. En dan gaat hij even naar, uh, naar school bellen. En dan belt hij naar de concierge met zijn mobieltje. En toen heb ik hem uh, twee minuten later heb ik hem uh, teruggebeld met de hand voor de mond, met het uh, verhaaltje van de politie Haaglanden. En we zijn aan pijlen en we zien nu uh, constant uh, bellen. En uh, binnen een paar seconden hing hij de telefoon op natuurlijk. Ja. En uh, nou, dat was lachen. Toen heb ik hem uh, nog een keer gebeld. Nou, weer hetzelfde verhaal. En een collega die hoorde dat. Toen hebben we hem een hele, hele brief gestuurd van de politie. Dat, die, uh, dat we hem niet konden aanhouden, maar dat hij maar uh, bleef bellen. En uh, en moest hij voor de rekbank komen en dan zat hij aardig in, de, aardig in de rat, zeg maar. Ja, maar je, eigenlijk vond je het gewoon irritant dat hij de hele tijd aan het bellen was tijdens het rijden? Nee, dat, dat vond ik niet irritant. Hij stond in de file. Ja. En bij de curl heb ik hem, heb ik hem toen, uh, toen gebeld. En toen hing hij op en dan vond ik wel lachen natuurlijk. Ja, maar hoe, hoe reageerde hij erop toen hij hoorde dat het een grap was? Nou, hij was, eerst was hij de. Nou, hij, hij reageerde heel sportief. Ja? Ontzet, ontzettend uh, sportief. Hij zei van. Hij was een schooljurist aan het bellen. Zo van. Goh ik moet voor de rechtbank komen. de toen werd ja. mij een beetje te gek. Ja. En toen ben ik naar toe toegegaan. En toen zei hij: Nee, nee, ik ben aan het bellen. Ik ben aan het bellen. Je kunt me niet storen. Ik zei: Het is uh, niet waar. Het is een grap. Het uh, is ja. En toen begon hij: Oh, zo hebben ze me nog nooit voor de gek houden. Zo hebben ze me nog nooit voor de gek En we begon die ke hard, hij: keihard te lachen. Ja. Heel sportief. En uh, dit was, uh, heb je voor dit jaar nog iets in petto voor hem? Uh, nee, ik heb niks uh, in petto. Dit was geen 1 april gehad, dit was gewoon een keertje door het jaar. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, wat een, wat een leuk verhaal, Marcel. Dank je wel. Ja, nou, leuke uitzending. <laughs> Dank je wel. Heb dag. jij ook een leuk verhaal over 1 april? Laat het weten op 0800-1121, 0800-1121. We gaan eerst luisteren naar Kraantje Papi. Ja, ik vind het echt. Ik ben, ik ben wel fan van deze man. Ook uit Groningen, overigens, net als Marcel die net belde. Zijn eerste single, ze Kraan, grote hit natuurlijk. En uh, zijn tweede single is net uit. Dat is deze. Deze is voor de prachtigste moeder op de hele aarde.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 en wat nou was het leuk, mama nou was het lukt maar ga je met me mee dan mee naar de land. mee met je zoon mee naar mijn troon zo in mijn zoon. Ik laat je zien zo leef ik mijn droom. Ik heb gedaan wat ik kon doen niet wat ik kon doen. Weet dat je gelooft in je zoon. Ja dat is zo. Pa doet dat ook. Ik voel me net als mijn vader zo groot. Zaken gaan zo. Stap op mijn do. Straks koop ik jou nog een cabrio. Lazen van Prada, Dolce Gabbana, Fendi, Gucci dragen die zooi. Mee naar een veel pruimier even je je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 Ik weet, je heb je druk gemaakt, maar. ik hou voorbij stuk vandaag. En wat nou was het, lukt, mama? Moet je kijken hoe het gaat, maar. Ik ben al aardig onderweg. En natuurlijk is de vraag, maar. Kom ik echt wel op die plek? Maar ik weet dat ik vandaag, maar. Keihard Timmer aan de weg. En ik snap wel dat je twijfelt. Maar wat nou was het leuk, mama? Ik weet je, heb je druk gemaakt. Maar ik hou voorbij bij stuk vandaan. En wat nou was het leuk, mama? Maar wat nou was het leuk, mama? Ik weet je, heb je druk gemaakt. Vandaag. En wat nou was het? De nieuwe kraantje Papi. Wat nou als het lukt? Ik vind het een mooie plaats. We hebben deze ochtend over 1 april en 1 april-grappen. En flauwe... En of je er wel eens intypt, of je er wel eens goede grappen hebt uitgehaald. En misschien heb je wel eens grappen met mensen uitgehaald... waar je achteraf spijt van hebt gekregen. Je kunt erover meepraten. Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. En zoals altijd komen allerlei media zo rond 1 april met allemaal berichten... waarvan je, je heel erg kunt afvragen of het waar is. Uh, eentje die vond ik, die stond op de site kennislink.nl... en daar staat dat er heel snel een dag moet worden overgeslagen. En dat heeft namelijk te maken met die deeltjesversneller in Geneve. Een tijdje geleden was er in het nieuws dat... Uh, de, de, de, de, mijn natuurkunde is niet zo goed, maar het kwam erop neer... dat Einstein misschien wel eens niet waar zou kunnen hebben gehad... omdat er deeltjes zijn die sneller gaan dan het licht. Nou, dat kon allemaal niet... Maar nu zeggen mensen van het CERN, nee, dat was niet het probleem. Die neutrinos die gingen niet sneller dan het licht. Maar eigenlijk gaat de wereld te langzaam. Hoe bizar dat ook mag klinken. Het gevolg de aarde komt uit de pas te passen lopen met het universum. En de oplossing daarvoor zou zijn een negatieve schrikkeldag. Dus een dag minder af en toe. En de meest geschikte datum daarvoor hebben ze ook al gezegd... dat zou de eerste zondag in april moeten zijn... 1 april dus. Ik denk dat dit niet waar is. En een ander bericht dat ik ook wel opvallend vond... waarvan ik echt wel twijfel of het waar is... is dat de FBI Nederlandse downloaders gaat vervolgen. Heel erg benieuwd. Ja, het zou misschien kunnen... maar ik denk ook heel erg dat het een 1 april grap kan zijn. Heb je ook een idee dat je een bericht hebt gelezen... wat misschien wel een 1 april grap is? Laat het weten. Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. Dit is Lionel Richie. Eino Richie all night long. En dit hele uur hebben wij het over 1 april grappen. En berichten waarvan wij misschien wel het idee hebt dat ze een 1 april grap zijn. Want de media die doen natuurlijk ontzettend hard aan mee aan deze grap. daar uh, een brentje, als je erover mee wil praten, dat kan. Op 0800-1121, 0800-1121. Jasper, een hele goede morgen. Een goede morgen. Ja, jij hebt een bericht gezien waarvan je denkt, dat kan niet waar zijn. Nee, meteorietinslag op de Veluwe bij uh, Kootwijk. Ja. En ze weten precies waar het uh, allemaal terechtkomt. <laughs> en dat was een bericht van het Jeugdjournaal, geloof ik, hè? Nou, niet het Jeugdjournaal, maar het is... Ze slapen nu, hè? Ja. Dus we kunnen het erover hebben. Ja. Maar je moet, dat... Wacht heel even, Jasper, misschien moet je heel even je radio ietsje zachter zetten. Heb ik mijn radio aan? Nee. Oh, dat heb ik. Nou, dan uh, laten we het even zitten zo. Nee, uh, dat maar dat goed, ik. ze slapen nu allemaal. Wat wilden je vertellen? Nou, dat het dat, dat, dat een 1 e grap is. Maar waarom dus, denk je dat het kan, toch? Dat er een meteoriet inslaat? Precies op een plek van 1 vierkante kilometer. Dat ze dat van tevoren kunnen inschatten. En daarvoor. Is. Dit jaar nog in Denemarken sloeg het in een huis ja. in. Nu kunnen ze het opeens inschatten. Ja. Nou, we gaan het zien, Jasper. Dank je wel voor het bellen. Nee, maar dat soort dingetjes. Je ja. moet heel erg opletten de komende 24 uur. Wat is er nog? Hoeveel hebben we nog? Ja, nou nog ja, ietsje minder. Het is 4,5 uur voorbij nu. Dus ja. nog 19,5 uur. Maar... Ik, ik, ik, ik, uh, ik durf een kratje, een kratje wat uh, bronwater op in te zetten. Een kratje bronwater op dat meteoriet in Kootwijk een 1 april grap is. Ja, en dat het niet inslaat om 10 uh, uur ochtends. Echt niet. We gaan het zien. Jasper, dank je wel. Nou, nee, we gaan het dus niet zien. We maar gaan goed, het niet zien, nee, maar we gaan zien of het een 1 april grap is. Ah, ja, oké, okay, dat ja. wel. Heel leuk onderwerp. Ja, Doei. Dank je. Da Sikko, Goedemorgen. Ik ga even mijn radio uitzetten. Ja, fijn. Zo. Het is 40 jaar terug, meer dan 40 jaar terug... Ja? ...dat ik een uh, halve zolenhuis gestuurd heb. Wat, wat heb je gedaan? Een halve schoolhuis gestuurd. Waarom heb je dat gedaan? 30 april op een donderdag. Ja? En 1 mei is het dag van de arbeid. En dat was vrijdag. En toen had ik ze wijs gemaakt dat ze op de dag van de arbeid ook vrij hadden. Het was de halve school weg. En wat was je op dat moment? Was je zelf ook een leerling? Was je leren? Ik was ik leerling, leerling, ja. En hoe oud was je toen je dat deed? 18, 19. En je hebt dus gewoon de halve school wijsgemaakt dat ze niet naar school hoefden te gaan? Ja. Maar hoe, hoe, heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Ik bedoel, je kunt dat wel tegen een paar mensen zeggen, maar ik neem aan dat je het ietsje groter hebt aangepakt. Uh, dat vuurt je, zich vanzelf op. Ja? Ja. Ook omdat mensen het natuurlijk dolgraag willen geloven dat ze een dagje Tuurlijk. vrij zijn. Ja, maar heb je het gewoon aan de grootste roddelkont van de school verteld? Of? Ik heb het gewoon her en der uh, verteld. Uh, in mijn klasgenoten en een paar mensen eromheen. Uh -huh. En dat vuurtje verspreidde zich als kool. Bleef je zelf ook thuis die dag? Tuurlijk. <lacht> dat moet je doen. <lacht> <Alles>. <lacht> hey, maar dus ik, uh, 400 vandaag van het leerlingen <lacht> even thuis. Jeetje. Hey, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen er even blij mee is geweest. Zijn mensen erachter gekomen dat jij de, de oorzaak van de, de, daarvan was? Nee, natuurlijk niet. Nee, dus dit is voor het eerst dat je dit vertelt. Gewoon vertellen en dan afwachten wat er gebeurt. Maar wat, wat is er daarna mee gebeurd? Ik bedoel, wat heeft de school gedaan met al die 400 leerlingen? Helemaal niks. Nee, niet, helemaal geen consequenties? Nee. Dus op 2 mei was iedereen weer op school en toen was het nou, ja? Uh, dat zeg ik net. 30 april was donderdag, 1 mei vrijdag, 2 mei zaterdag. En, nou ja, goed, het is, uh, was, uh, tegen vrijdag waren we weer op school. Ik vind het een bizar verhaal, Sico. Dank je ja, wel in ieder geval. De betrokkenen zijn nu overleden of uh, weten het niet meer. Maar ik vond ze wel schitterend toen. Ja. Als je 18 jaar je nagaan. 60. Jeetje, ja. Nee, ja, ik kan het me voorstellen. Ik vind het ook wel wat dat je er dus zoveel mensen erin laat trappen, hoor. En ik vind het ook echt heel raar dat er verder, dat, dat dus allemaal gewoon zomaar kan. Maar ik heb wel weer van dat soort grappen rond 30 grappen uitgehaald. Of wil je dat uitgehaald? Ja, wat dan? Ja, dat weet ik niet meer, maar ik heb toch echt uh, heel bizar. Voor vandaag nog wat in petto? Nee, niks. Nee. Want ik, ik heb geen gelegenheid, want is, we zijn allemaal vrij. Het is dat het op een zondag is. is zondag. Ja. Nou, Sico, bedankt. Fijne Dag. nacht nog. Dag. Dag. En als jij ook uh, een goede grap een keer hebt uitgehaald op 1 april, laat het weten. Je kunt bellen op 0800-1121. 0800-1121. Valentijn, goeiemorgen. Ja, heel goeiemorgen. Ik uh, zag gisteren op het AT5-nieuws in uh, Amsterdam... Ja. Uh, dat er een paar vrachtwagens met uien waren gestort op de kade van het Oostdokse eiland. En? Nou, ik, ik, ik even... En dat, dat iedereen gratis uien mag rapen daar. En, en was, was dat waar of niet? Dat nou, of... weet ik niet. Ik ben met mijn fietstas uh, daarheen gegaan. Ik denk, uien zijn lekker. <laughs> nee. Maar ik heb het niet gevonden. Okay. Dan kan het zijn dat ik of niet goed gezocht heb... of dat die uien er wel liggen. Nou, dus uh, Misschien is het als iemand luistert en die zegt... ja, ik heb die uien zien liggen, dat hij even kan reageren. Maar ik heb trouwens wel een ander verhaal gehoord... over dat er allemaal aardappels op de dam zouden worden gestort. Ook als protest. Uh, moet ik even kijken waar dat precies over ging. Maar dat, dat dacht ik eerst, dat is een 1 april grap. Maar dat schijnt dus wel echt waar te zijn, dat dat vandaag gaat gebeuren. Ja, nou precies. En, en dat is nou het vervelende. Ik, ik, ik, kan niet, ik kan natuurlijk niet naar de Oosterdokskade heen en weer fietsen... En dan weer naar de Dam fietsen met mijn fietstas. Dus je moet om... gewoon naar de Albert Heijn om boodschappen te doen? Ja, maar dat, dan zijn de aardappels in de niet gratis, hè? Nee, dat is waar. Precies. En, nou, wat, waar kies en, je voor? Maar, voor... Is, is het dus, als je dus een partij aardappels wil storten... Yeah. voor iedereen om, om dat te raap... 1 april, maar net, maar net niet de goede datum. <laughs> Want dan weet je moet zeker of het nou wel of niet waar is. Ja. Yeah. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die uien. Ja, maar in principe lopen er op de Dam denk ik sowieso genoeg mensen om, als het, of het nou waar is of niet, om uh, sowieso die... Uh... Ja, dat zijn allemaal mensen die, die, die, die, die zijn dan naar uh, de Bijenkorf of weet ik veel wat, ja. uh, of, of naar Peter Kloppenburg gegaan om zieke kleren te kopen. Die, die gaan er niet in, uh, een zak aardappels mee. Nee. mee. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, hoe moeten ze dat ook wel op meenemen? Ja. Dus... Zit, zit, zit, zitten ze ons in de maling te nemen als ze zeggen van je kunt ergens gratis aardappels en uien halen? Of, of is het nou weer echt waar? En waarom, waarom doen die, als het nou echt gestort is, waarom doen ze dat dan op 1 april? <lacht> Wat een dilemma's, Valentijn. Ja. <lacht> Snap je. En Maar als je nou. nou moet kiezen voor gratis aardappels of gratis uien, waar ga je dan voor? Um, ik, uien rijst. Want rijst heb ik nog in huis. Rijst, Gebakken rijst met aaien. Met dat is heel lekker. In. Maar ja, aardappels zijn ook nooit weg. Nou, heel veel succes, uh, Valentijn. En uh, ik hoop dat de aaien er ligt voor je. Nou, ik ga het niet nog een keer proberen, hoor. Oké, okay, goed. Succes. Knoops, een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Wat heb jij gedaan? Oh, dan bent u weg. Nee, oh, nou, u nu, ja, nu ben ik er weer. Ja. Okay. En nu hoor ik ook niet zo'n echo, dat scheelt weer. hè? Nee, ik heb de radio uitgezet. Oh, dat is fijn. Want ja. ik luister heel veel naar radio, ik ben ook blij dat u dat uitzendt. En uh, het gaat om de grap, wat een verschrikkelijke goede grap was. Rond 68, 69 moest je nog luisteren en kijkgeld betalen. Dat ja. weet u misschien niet. Maar als je een televisie had of een radio... Moest je daar belasting over betalen? Ja. Toen had een of andere Veronica, ik denk Veronica of Radio J.C., die had gezegd: Nou, ze gaan peiden ja. dat je een TV hebt. Dus daar kan je wat aan doen, dan moet je heel je televisie in zilverbier verpakken. Ja. Dat ja, is echt gebeurd. En mijn vrouw heeft heel de televisie in zilverbier gepakt. <laughs> en toen kwamen we erachter totdat het enig april was. Ja, ja, dat, ik heb dit verhaal een goeie... wel eens gehoord trouwens. En de, volgens mij was het ook zo dat bijna iedereen zijn televisie in zilverfolie heeft gezegd ja, toen, hè? Ja, ja. Ja. Bij een heleboel mensen, ja. ja. Maar de, de, de, de bekeuring was vrij grof. Ja. En uh, ja, niemand luisterde naar Nederland, hoor. ik bedoel, alleen naar de arbeidsvitamine van de AVO. En voor de rest was het dus helemaal niks. Iedereen, Luxemburg of Veronica of Noordzee, dat, dat, dat, dat was gewoon de hit. Maar uh, het is nou een stuk verbeterd in ieder geval. Vooral uh, uh, Radio 1 vind ik verbeterd. Behalve op de woensdag en de donderdag was die vaart nou. uit. En dat is verschrikkelijk. Nou, dankjewel in ieder geval dat je Radio 1 verbeterd vindt. vind ik altijd leuk om te weten. Ja, ik heb uh, nog wel één vraag. Hoe lang heb je nou die tv in dat zilverfolie laten zitten? Zij hebben, volgende dag kwam ze erachter. Ja. dat het niet zo was. En toen, toen heb ik, ik, ik, ik, ik op de grond gelegen van het lachen. <laughs> ja, we hadden net een huis gekocht. En ja elk centje was een centje natuurlijk. En als je dan een keuring kreeg, ja dan ging nog echt aan natuurlijk. Ja, dus maar, uh, wikkelde je je televisie maar in zilverfolie. Dank je wel voor je verhaal. Ja, oh. Oké, okay, goedjes. Heb je Sorry. ook een verhaal? Laat het weten. Je kunt bellen op 0800-1121. Everybody knows who you are. Why waste all your My Book. We hebben het deze hele ochtend over 1 april grappen. En je kunt erover meepraten als je belt op 0800 1121. 0800 1121. Als je zelf wel eens een goede grap hebt uitgehaald. Of als je denkt, ik heb nou een bericht gelezen en daar geloof ik echt helemaal niks. Van. En als je dan belt, dan krijg je Dennis aan de telefoon. Dennis. Ja, ja en ik echt, laat ik ook even vertellen wat ja, ik heb precies. uitgehaald. Ik heb heel lang als ik gewoon op de basisschool gezeten. Niet zo heel lang geleden, dus trouwens. <laughs> ja, even vertellen, hoe oud ben je ook alweer, Dennis? Ik ben 16. Ja. Oh, dat is nee, het. iedereen. Ja, ik ben het knippelen. Nee, maar dat is toch gewoon heel bijzonder, Dennis. Dat je ja. op zestiende al hier zo zit. Laten <laughs> we zeggen dat het, dat het vijf jaar geleden was. Ja. Ik, ik zat in groep 8 En ik had echt een hele ontspoorde klas. En die, die deed echt allemaal gekke dingen. En op 1 april hadden ze bedacht, en ik, ik, ik niet hoor, ik zeg het even erbij: dat het leuk was als we de uh, stoel van de juffrouw zouden volsmeren met lijm. Oh. En dat was echt een hele mooie, dure bureaustoel. En die hebben ze inderdaad ingesmeerd met lijm. En die, docent... echt, die seconde lijm of gewoon van die. Niet van van die... Uh, voor vouwblaadjes. Nou, nah, van, die, van die groep 8 lijm. Ja. Weet je wel, die uit, uit je kleding kan. Ja. En dat hebben ze toen gedaan. En uh, de docent kwam erachter. Is uh, er natuurlijk nooit op gaan zitten uiteindelijk, want dat zie je gewoon dat die hele stoel nat is. En toen, heeft, uh, toen is ze daar op een gegeven moment zelfs overspannen van geraakt. En dat was Wat? Dat, ja, ze is daar van, van die grap en van een aantal, eh, waren echt een rotklas hoor. Jullie hebben er gewoon een beetje weggepest. Je, ja, maar het was wel echt, ik, ik schrok er wel van, want na 1 april kwam ze dus gewoon niet meer naar school, toe, omdat ze dacht: van ja, ik heb er gewoon geen zin meer in ja het is echt ja, Als ik daar terug ga, denk ik van wow. Dus daar heb je wel een beetje spijt van eigenlijk ook. Of, of heb je er spijt van? Je zei net, ik had er eigenlijk zelf niet zoveel mee te maken. Maar bedoel, denk je van, ik had misschien toch mijn klasgenoten... Ja, mijn klasgenoten gingen wel wat ver. En dan denk ja. ik altijd wel van, als ik daar aan terugdenk van... Ja, dat was niet netjes. Ja. En ik denk dat als we daar, als we daar nu, en nu we wat ouder zijn... en even terug nadenken, dan zouden we dat misschien niet zo snel hebben gedaan. Ja. Heb je ook een verhaal dat je een keer iets hebt uitgehaald... met iemand waar je achteraf een beetje spijt van hebt? Laat het weten, je kunt meepraten op 0800-1121 nul achthonderd eenen dit is Ben Howard. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on the second best, or the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom.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 I searched for between the sheets or feeling blind realized all i was searching for was me oh, oh. Howard, keep your head up. Gerard, een goedemorgen. Jij hebt een goed verhaal over 1 april. Ja, goedemorgen. Ja, vorig jaar, toen, uh, om half vijf, uh, toen, uh, ja, toen had mijn schoonzusje een smsje naar mijn vrouw gestuurd. Mm -hmm. dat, uh, dat onze pony een vulletje, die, die uh, stond bij mijn uh, schoonzus in de wijk. En die uh, had dus een smsje gestuurd dat de pony een vulletje had. Ja, en dat was nou, niet waar? Hadden... Nou was dat eigenlijk wel een beetje te vroeg, maar ja, dat kan natuurlijk. Dus mijn vrouw gelijk bellen. Die, die, werd, die werd wakker van het einde van Dus die gelijk bellen. Van joh, het is uh, de een vurletje. Ja? Ja, ja, wel, ja, we hebben een vurletje gekregen. Maar in de tussentijd was er een van mijn drie doch dochters die was wakker geworden. Van dat telefoongesprek, zou ik zeggen. En, uh, dus die gelijk helemaal in de extase. Van, oh, we hebben een vurletje, we hebben een vulletje. <laughs> Er stonden hun met, uh, met, de, met het hele gezelschap zeg maar, uh, in de auto gestapt om het feuntje te gaan bekijken. morgens vroeg om mm -hmm. vijf uur dus. En, uh, maar toen was het dus 1 april, ja. Maar vond je dat niet ongelooflijk flauw? Want dan word je eigenlijk helemaal al blij van iets. Ah, leuk, er is een feuntje geboren en dan is het gewoon een grap. Ik voel het smerig gemeen voor. Ja, ja. Nou, dat kan ik me dus, voorstellen dus, inderdaad. Dus ik ben vast van plan om ze nu vandaag terug te gaan pakken. Ja, wat heb je, wat heb je gepland? Uh, ik heb me gedacht, ik ben de zomer in om ambassade, ik ben klaar met mijn werk. Ja. En dan uh, ben ik eigenlijk van plan ik, om uh, dus mijn uh, vrouw te laten bellen... Na, na ze, dat, dat ik onderweg sta met de weg Ja. En omdat mijn vrouw natuurlijk niet weg gaat met drie kinderen. Of, uh, of, we, of we mijn eventjes uh, op kunnen ko komen halen. Dus je schoonzusje. Ja. <laughs> of wat lukt dus het tweede. Ja, ja, ja. Denk je dat ze er telefoon aan heeft staan? Ja, nou ja, we zullen misschien wel een paar keer, een paar keer moeten bellen, maar ja. uh, we gaan nou, het wel proberen in ieder geval. Want ik vond het wel echt een, een klerenstreek eigenlijk om het zo te zeggen. Ja, het is gewoon heel flauw om iemand voor niks om vijf uur uit zijn bed te bellen, eigenlijk. hè? Ja, en vooral omdat die kinderen ook zo blij waren dat we zoiets ja. lessen hebben. Ja, heel hij, flauw. Die, ja. die, die, die slaven dan wel geboren, natuurlijk. maar... Ja. Maar nou, Gerard, ik, ik, ik, hoop, ik hoop dat het lukt. Ik ben benieuwd. Ja, ja. Dank je wel voor het bellen. Tot zo, kijk. Job, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij uh, zegt dat wij zelf in de maling worden genomen hier, hè? Hij uh, zit zo te luisteren naar die meneer van die die, die schoolklas naar huis stuurde. Maar ja. die, uh, dat is 1 uh, mei is dat. Ja, en ah, niet dat... 30 maart en 1 april. Ja, nee, dat, dat, dat, dat begreep ik inderdaad. Maar ik dacht, okay. ja, ja... Oh, maar, maar... je dacht, hij, hij, hij is nu in 1 april hij is nu een soort onzinverhaal aan mij aan het vertellen. Ja, precies. Oh. Oh, nou, dankjewel dus, uh, voor het waarschuwen. Oké, okay, goed. Ja, hey, maar uh, heb je zelf niet, uh, heb je zelf niet ik, een nee, goede ik grap uitgegaan? Nee ik, nee, ik heb nog niks, maar uh, er komt wel wat vandaag, denk ik. Er komt wel wat vandaag? Er komt wel wat, maar ik weet nog niet. Wat dan? ik heb geen idee. Misschien... Uh, uh, uh, uh, ik weet het niet. Ja. Ik heb nog een kilometer of tien om erover te denken... en dan uh, komt er wel wat uit. Ja. Hey, en heb maar je al ik... berichten gehoord... Uh, waar de, waar heb je berichten gehoord waarvan je denkt... nou, dat klopt volgens mij echt niet? Nou ja, dat enige wat ik hoorde is net... ik zit in de auto en ik denk, dat klopt niet. Dus uh, dat zou ik even doorgeven. Ja. En uh, ik ga ophangen, want ik ga niet Rens vliegen. Dat is heel erg onverstandig. Nou, lijkt me heel verstandig. Dank je wel okay. uh, voor de waarschuwing, Job. Oké. Okay. <laughs> en dit is alweer het laatste. We zijn alweer bijna bij de klok van vijf uur gekomen. Dank jullie wel voor alle verhalen over 1 april. Zometeen na het nieuws hoor je Renske de Greef... met haar favoriete platen in Crack the Playlist. En daarna, ja... Gaan we door.